Ik denk dat, uh, dat mijn emotie er eentje was van uh, grote teleurstelling. Dat er niet naar een andere oplossing was gezocht... staande de 49 belangen van de overheden. Kloosterman liet ook doorschemeren dat Nederland uiteindelijk... relatief veel geld aan de nationalisatie kwijt was, namelijk 16,8 miljard.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 Consul, die ook heeft bevestigd dat hij wist dat hij werd vastgehouden door de Pakistanse inlichtingendienst. En uit uh, allerlei rapporten, bijvoorbeeld van Amnesty International en uh, Human Rights Watch... daaruit blijkt dat als je wordt vastgehouden door de Pakistanse inlichtingendienst... en zeker als dat op grond van uh, verdenking is van terrorisme, dat je dan uh, wordt gemarteld. Dat is zo'n beetje een feit van algemene bekendheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. De politie heeft bij Weren in Limburg 28 verwaarloosde ponies gevonden. De eigenaar van de dieren heeft inmiddels afstand gedaan van de dieren. Twee ponies zijn er zo slecht aan toe dat ze moeten worden afgemaakt. De politie. Een groot deel van de beestjes heeft maandenlang geen daglicht gezien. Ze kunnen heel moeilijk lopen uh, toen ze naar buiten kwamen. Ze schrokken van het daglicht. waren heel erg zichtig, ging heel snel op hooi af. Buiten stonden er ook nog een paar ponies op een veldje... waar de laatste drie jaar volgens mij geen grasprietje meer heeft gegroeid. En er stonden er een aantal in de mestbak. En ook werkelijk tot aan hun enkels in de mest. De eigenaar, een vrouw van 45 uit Hoensbroek, krijgt een proces procesverbaal. Het weer zonnig, maar in het noorden nog grijs en kil. Temperatuur 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen eerst nevel en mist en in de middag zon. Het wordt dan een graad of 12. ANBV Verkeersinformatie. Er staat video op de A15 van Gorkem naar Rotterdam tussen Sliederrecht-West en de Noordtunnel 6 kilometer. Er staat een auto over de kop geslagen. Twee rijstroken zijn dicht. Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperus bij Koninklijke Beschikking hofleverancier. Kijk op cuperesbedden.nl.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over het herdenken van dierbaren met moderne rituelen. Daarna gaat trouwcolumniste Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek. En al pas schillen, Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Waar zou jij het graag over willen hebben? Ik ga een appeltje schillen met Bram van Lieren. Hij is fractievoorzitter van de partij moet ik het goed zeggen? Voor de Dieren. Niet, ja, niet van, van de Dieren. De dieren. Ja. Voor de Dieren. Lichtgevoelig, ja. Heel gevoelig. In de provinciale staten van Noord-Holland. En uh, deze fractie heeft afgelopen maandag een motie ingediend... om het, uh, het vergassen van ganzen op Sch rond Schiphol te verbieden. Nou Daar worden jaarlijks vele ganzen Vergast? Nou, dat, dat, zou dus, dat zouden velen willen, maar dat, dat wordt uh, tegengehouden, en onder andere door dierenactivisten. En, uh, nou, dit is ook een behandeling in de Tweede Kamer. Een heel ingewikkeld verhaal. In elk geval, die motie is ingediend, die heeft net niet gehaald. Maar goed, de, de kwestie blijft, want die blijft ook in de Tweede Kamer nog spelen. Ja. Zullen we nog even uitleggen waarom het gevoelig is daar? Want het is rond Schiphol en die ganzen kunnen gevaar voor de vliegtuigen. Ja, ze zijn er een toenemend aantal botsingen met vogels. Uh, en vooral van ganzen, want die, die populatie groeit uh, explosief. Dus, uh, uh, nou, terecht, zegt Schiphol, in mijn ogen terecht. Daar, daar moeten we iets aan doen, want de vliegveiligheid is in gevaar. Ja. En uh, vanuit hun oogpunt terecht zeggen de aanhangers van de dierengedachte... dat mag niet. Nee, en daar gaan we het straks over daar hebben. Het over het conflict over tussen die twee punten. Juist.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 Na de laatste adem. Een serie reportages over onze omgang met de dood. Vandaag, deel 3. Herinneringen aan een dood. Heeft u afgelopen weken rond aller zielen nog stilgestaan bij uw overledige liefde? Steeds meer mensen laten het niet alleen bij een grafbezoek... maar nemen ook deel aan een vorm van herdenken aller zielen. Alom is zo'n herdenking aan de hand van moderne rituelen. Verslaggever Maarten Hag besluit eraan mee te doen... en gaat de confrontatie aan met de herinnering aan zijn overleden vader. Vuurkorven markeren de ingang van de begraafplaats. Het is hier uh, sfeervol. Ik zou haast zeggen gezellig. Veel lampjes, veel mensen ook, zijn afgekomen. Op deze herdenkingsavond allerzielen Alom... De begraafplaats van Zwanenburg. Hier worden vanavond de doden herdacht volgens het concept van allerzielen alom. Kunstenaars hebben moderne rituelen bedacht. En als bezoeker ga ik daar vanavond aan deelnemen. Mijn vader is uh, nou, alweer ruim elf jaar geleden overleden. Ik ben van plan hem vanavond te herdenken. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal losmaakt. De belofte op de website is dat het een de werking heeft. Nou, ik ben benieuwd. Het eerste ritueel dat mijn aandacht trekt is een cirkel van vuur en rook. Waarbij gezongen wordt. Uh, hier kan je kan je naam opschrijven en dan inleven. Ja, dat is je naam zingen. Dan kan je zo rond die vuurcirkel gaan zitten. Ik kan je dus blijkbaar de naam van mijn vader opschrijven. En die laten zingen. Ja. Nee, dit spreekt me niet zo aan, dat zingen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ik hou erg van muziek, daar ligt het niet aan. En hij eigenlijk ook, maar... Uh... Nee, ik weet niet. Ik vind het gek. Het is niks voor mij. Dat weet ik wel. Het volgende ritueel spreekt me meer aan. Weet je wat de bedoeling is hier? Ik ga nu een kaarsje halen. En dan ga ik even een plekje uitzoeken. Ik zie een veld, verlicht door kaarsjes. Kleine houten kistjes, elk met een soort van spreuk erop. We hebben hier warme banden en warme kussentjes. Ik ga, ik ga me even voelen. Oh ja, dat is net warm. Een soort, soort armband. Dus op, ja, en dan kun je dus met een warme band... de warme band die je hebt met overleden... dan kun je dus een kaasje zetten op de plek waar jij denkt dat die het beste past. Ik ga het doen, ja. Dank u okay. wel. De warme band schuif ik om een uh, pols. Nou, op zoek naar een spreuk die bij mijn vader past. Kijk hoor. De kamer voor goed goedgebekten. Nee. De kamer voor hen die alles met een korrel zout nemen. Nee kamer van nut en toewijn, dat is echt zo'n moederkamer. Die staat vol. Ja. En heel veel kaarsjes bijgezet. Ja. Nut Bij dit toewein. ritueel ontmoet ik Ida van der Lee. Die zeven jaar geleden het initiatief nam voor deze Allerzielen Alomvieringen. Ja. Kamer voor moerasvogels. Ja, ik denk dat ik hem gevonden heb. Nou, pap, daar ga je. En waarom? Dat moeras, er staat voor mij een soort beeld van zwaarte. Ja. Het was gewoon niet allemaal even roze geuren, en die vogels, dat is een beetje vrijheid. toch, toch daar, Dat wens ik hem dan toe, zodat hij, dat hij daar dan toch wel aan kan ontstijgen nu. Ja. En het was een enorm natuurmens. Nou, ik raak daar wel van in de stemming van zoiets. Ja toch? Ja, dat vind, vind ik mooi. Waarom is Van der Lee eigenlijk begonnen met deze vieringen? Ja, in onze cultuur is het toch erg dat het met de dood stopt. Is, is dat er heel veel nadruk ligt op rouw, verlies, gemis en verdriet. En dan is de nabestaande eigenlijk de, de hoofdrolspeler... Maar als je de doden de hoofdrol geeft en de nabestaanden een taak... van jij moet ervoor zorgen om het gedachtegoed en de inspiratie... en de herinneringen niet verloren te laten gaan... dan wordt er ineens een activiteit aan gekoppeld. Dan kunnen mensen iets doen. En dat is... Uh, en waarom is dat nodig? Wat, wat levert dat op? Nou, dat merk je hoeveel bezoekers er zijn die uh, ja, dat heel erg fijn vinden... dat daar aandacht voor is, want ze missen die mensen. Dus nu, nu komt dat toch het rouw- en verliesverhaal. Maar wat wat met rouw en verlies altijd zo jammer is... dan blijft het zo verstikkend hangen in dat rouw en verlies. Terwijl als je een lapje uit mag kiezen van... hé, hey, dat lijkt op uh, moeders jurk. Of je laat een naam letterlijk klinken door, door het te laten zingen. Dan krijgen mensen weer een nieuw beeld erbij. En dan, ja, dat geeft lucht en, en een luikje naar het leven. Ook gewoon de dode eerder, dankbaarheid tonen. Dat kan natuurlijk net zo goed Even niet rouwen dus vanavond, maar het leven van mijn vader vieren. Betekent dat dan zoiets als over de doden niets zo goed? Nou, bij een van de rituelen merk ik dat het me niet lukt... om zomaar over mijn pijn en verdriet heen te stappen. Dus bovenaan, lieve... Nou, je. Vader, bij dit ritueel moet ik een brief schrijven aan mijn overleden vader. Lieve papa, nu ik aan je denk voel ik... verdriet. Weet je nog toen we samen fietsten... Of het altijd samen naar, uh, hij naar zijn werk en ik naar school. Ik wil zeggen dat ik je mis. Je bent nog steeds voor mij mijn vader. En dan wissel je die namen om. Vervolgens moet ik de namen omdraaien, waardoor het een brief wordt van mijn vader aan mij. Dat zou een warm gevoel van verbondenheid moeten opleveren. Dat is wel bijzonder. Maar bij mij werkt het zo niet. dan wordt het lieve Maarten. Ik wil je zeggen dat ik je mis. En als ik dat opschrijf, dan denk ik, nou ik weet het niet. Ik heb geen idee. Zou hij me missen? Had hij wel aandacht voor me? Was ik er wel voor hem? Dat is mijn twijfel en daarom vind ik dit heel pittig eigenlijk. Als ik het omdraai weet ik niet zeker of het zo is. Je durft het bijna niet te ontvangen. Ik weet niet of ik zo belangrijk voor hem was. Misschien wel. Voorafgaand aan de viering ben ik even langs gegaan bij Marinus van den Berg. Hij heeft als pastor in verpleeghuizen en hospice's... ruime ervaring met rouwverwerking. En hij geeft me een waarschuwing mee. Als je daar zo'n avond toe gaat, moet je niet denken... nou, ik ga daar een uurtje naartoe en dan heb ik het, heb ik het gehad. Dat is uh, een, een, een versimpeling van wat er gaande is. Het kan bijdragen aan het, aan het helen van de, van, van de wond, maar er blijft altijd een litteken. En de kunst is om ja, met het litteken weer je aan te passen aan het leven... Van den Berg vindt dat je bij zo'n herdenking... ook aandacht moet schenken aan je pijnlijke herinneringen. Je moet het over die overleden kunnen hebben... zoals hij was en zoals hij niet was. Ik herken ook wel mensen die zeggen... mijn vader of mijn moeder was eigenlijk altijd een beetje afwezig. Die was druk met zichzelf. Die kon eigenlijk er niet zijn voor de kinderen. En dat geeft een heel dubbel gevoel. Want aan de ene kant heb je soms een beetje medelijden daarmee... aan de andere kant kun je er ook wel boos over zijn. Voel je wat in de steken gelaten. Ja, en het mag niet hè, voor je gevoel. Over de doden niets dan goed... Ja, dat is een verkeerde vertaling van het oude Latijnse gezegde. Het oude Latijnse gezegde, over de doden niet zo goed... dat moet vertaald worden als over de, de, over de doden moet men goed spreken. En dat betekent recht doen. En iemand recht doen betekent ook dat je en vertelt wat goed was... maar ook wat niet zo goed was. Het schrijf is een heel fragiel web. Transparante linten en de verhalen zijn alleen maar... Alleen maar leesbaar als je er een UV-lampje opzet. Alleen maar vanavond. Tijdens de viering van zielen Alon... wordt het leven van de overledenen vooral gevierd. Maar wie schetst mijn verbazing als ik dan toch een ritueel tegenkom... waarbij ruimte wordt geboden aan boosheid. En de naam? Nou, dit is een ritueel. Inderdaad. Over de doden niets dan goed. Met een groot vraagteken. Doorzichtige uh... linten met tekst erop. Die wit oplichten in het black light. Waarom heb je opgegeven? Die draai om oren... Mijn zestiende ja. niet vergeten, die ken oh, ja. ik Ik had <laughs> hem vast verdiend. Pijnlijke dingen staan hier, mensen zijn boos. merk je toch wel, oh, er zit toch wel heel veel pijn. Hè? Egoïsme, drank, geweld. Nou ja, dat, dat, dat... En toch hebben die mensen behoefte om dat ook te herdenken. Ja. Hier heb je een lintje. Ja. En hier heb je een pen. Als ik ook mijn boodschap heb achtergelaten in het web raak ik onder het genot van warme chocolademelk... in gesprek met andere bezoekers. En ik merk dat met name dit ritueel veel heeft losgemaakt. Ja, ik vond het spinnenweb erg mooi. Dat heeft mij het meest getroffen. Oh, de doden niets dan goed. Het kan tot. Het, het is de moeilijke... De schaduwkant. De, de, de, de, de, de schaduwkant. Datgene ja, wat je nooit mag zeggen. Ja, dat wat je niet mag zeggen. Kun je, kun je op een lint schrijven? Dat is indrukwekkend. Het doet echt wat. Ja, precies. Je neemt toch een van je dierbaren... en roep je weer tot leven. En dan ga je even dat andere doen. Dat vind ik echt... Uh, dus dat mag heel erg Omdat dit soort rituelen nogal wat pijn en verdriet kunnen bovenhalen... vindt rouwverwerkingspastor Marinus van den Berg... dat er goede nazorg moet zijn. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, eh, dat er ook namen en adressen... van personen eh, beschikbaar zijn waar je naartoe kunt. We beginnen natuurlijk in Nederland langs Brand toch een heel netwerk te ontwikkelen van uh, rouwbegeleiders, van rouwtherapeuten. En dat zijn mensen die vaardigheden in huis hebben... om juist bij uh, veel tijd te besteden. Hè, die jou helpt om je eigen weg te vinden op, jou, op jouw manier. Maar volgens Ida van der Lee is er niet echt behoefte aan nazorg. Er zijn, zijn best wel wonden geslagen natuurlijk ook in de levens van mensen. Ja. Wat, wat doet u met dat gegeven? Ja, niets. We hebben het ooit gehad, maar ja, dan heen... mensen zoeken toch steun bij elkaar. Laten ook dingen pas toe als ze daar aan toe zijn. Dat is niet dus nodig, dat... een stukje nazorg. Nou, ja, misschien wel, maar ja, zo ver ga ik net niet. Dat, dat weet ik niet. Zelf voel ik nog wel de behoefte om even door te praten over de brief... die zoveel bij me losmaakte. Die, uh, die brief schrijven, ja. die kwam bij mij, bij mij wel het meest binnen. Ja, ja dat, he, dat is een magisch moment, he, als het omgekeerd wordt. Lieve Maarten... Ik mis je omdat we zo uh, fijn gefietst hebben, liefst van papa. Ja, en dat, en dat, en dat, en dat kon, kon ik dus niet ontvangen, weet je dat? Oh, dat kon je niet ontvangen? Nee, de, omdat ik denk, ja. Ja, zou je dat zo gewaardeerd hebben dan? Weet ik dus niet. Nee, nee. Ja. Uh, Als jij genoot, dan genoot hij toch ook wel? Ja, Mag je je misschien over? wel. Ja, ik kan, je niet, ik kan je niet helpen bij die vraag. Ja, maar er, er wordt wel iets geopend van, zou hij dat gewaardeerd hebben? Ja, dat heeft je wel iets gedaan en dat, daar gaat het denk ik over. U hoorde het laatste deel van de serie Na de Laatste Adem. U kunt alle drie de delen terugluisteren via onze website. Dit is de dag.nu. De Dijkmet, kan ik iets voor je doen? Nee, er vandaag ons appeltje. Vrij Nederland en trouwcolumniste Elma Draaier. Elma, opnieuw goedemiddag. Ja, Jij wilde het hebben over de ganzen rond Schiphol. Wat is er aan de hand? Ja, nou, er vliegen heel veel ganzen. en. en We er horen ze steeds... al, ja. <laughs> En steeds meer ganzen. En uh, die, die leveren nogal wat problemen op voor het vliegverkeer. Die hebben namelijk de neiging om in de zwermen uh, zich te verplaatsen. En kunnen dan in, bijvoorbeeld in motoren vliegen. En er zijn een paar van die bijna ongelukken geweest. Want uh, nou, dat is niet goed voor een vliegtuig als daar een ganzen in vliegt. Dat, nee, nee, nee. dat is niet fijn, Dat is niet fijn. Om niet te zeggen heel erg gevaarlijk. Ook dus, voor de gan uh, zelf niet fijn, trouwens. Dat is ook helemaal niet fijn. Het is voor niemand fijn. Het is echt een heel vervelend probleem. En nu, uh, Schiphol probeert daar al van alles aan te doen, maar dat is nou, on onvoldoende effectief. En nu is het plan gerezen om iets aan die uh, ganzen uh, populaties te doen, namelijk door ze te vergassen. Nou... En je weet hoe we in deze tijd uh, ervoor staan met de dieren. Dus uh, dit viel natuurlijk heel erg slecht bij alle uh, dierenliefhebbers. En die begonnen meteen grapjes te maken over uh, uh, gestapo en over uh, kampen. Oei. En over, ja, dat begrijp je wel. Maar goed, laten we dat even rusten. Want uh, dat is uh, te onzindelijk om hier aandacht aan te besteden. Het gaat dus om die ganzen. En, uh, uh, en er is een probleem met die ganzen. En die moeten op een of andere manier uit de weg gaan. Nou, dat is... Uh, in het, kort samengevat. Ja. En, en toen was er een voorstel is. om dat te doen via vergassen? Vergassen, ja. En daar is de Partij voor de Dieren uh, heel erg op tegen. En afgelopen maandag is er een motie in uh, de provinciale staten van Noord-Holland in stemming geweest, ingebracht door de Partij voor de Dieren, om uh, voor eens en vooral uh, dat uh, vergassen uh, te verbieden. En zelfs als de Tweede Kamer ermee zou instemmen... dan willen zij daar niet aan meewerken als provincie. Dat zouden ze graag zien, althans. Ja. Nou, en, uh, uh, die motie heeft het niet gehaald. Maar goed, de discussie blijft toch nog wel even voortgaan. Uh, speciaal omdat de Tweede Kamer zich er nog over, oh, echt definitief over ja. moet uitzien. Maar jij zei, ik wil de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren willen spreken. Ja. Bram van Lieren, van Lieren. Uh, die is hier dan ook. Wat, wat zou jij hem willen vragen? Ik zou graag willen, willen horen wat, wat er eigenlijk nou toch zo op tegen is om die hele populatie te reguleren op deze manier. Het is onsympathiek, maar wat is er op tegen? Allereerst goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, Hartelijk welkom. De eerste wat ik dan kwijt wil is in ieder geval dat iedere vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet door mij nog mijn partij is gedaan. Uh, dus daar wil ik dan nee, nog laten. laten. Nee, dat ik, maar dat wel uh, uh, op internet. Ja, <laughs> nogmaals, niet door mij, niet door mijn partij. Het belang van vliegveiligheid staat voorop. Daarover echt geen discussie. Geldt ook voor de Partij voor de Dieren, uiteraard. Uh, maar waarom iets doen aan uh, deze populatie? Uh, gassen, vergassen is echt een hele nare methode. Uh, het is een heel bijtend gas. Is het minder sympathiek dan bijvoorbeeld afschieten? Ik bedoel, het is onsympathiek, maar... Be beide is zeer onsympathiek. Uh, dus ik heb over een liefde discussie over... moeten we überhaupt die populatie wel uh, kleiner maken? En helpt dat het vliegverkeer? Oké, okay, maar geeft u daar een antwoord op? Moeten we die populatie kleiner maken? Nee, dat moeten we niet doen. Uh, om te beginnen, het, het, het gaat toch niet helpen. We hebben Nederland uh, perfect ingericht voor ganzen. Kunnen we leuk vinden, kunnen we niet leuk vinden. Maar er is ontzettend veel te eten... Voor de ganzen. 70% is uh, landbouwgebied met uh, overbemest uh, grasland. En dat doet vrij weinig het, maar de ganzen doet het er uitstekend. Wat je ook doet, ze blijven komen? Ja, ze vullen zich aan. Er is in 2008 een vergassingsactie uh, geweest in Tessel. Helaas, uh, daar zijn de helft van de ganzen die zijn vergast. En binnen een jaar zaten er weer precies evenveel ganzen. Uh, Landbouw schade nam gewoon weer net zo hard toe. B binnen een jaar, dat heeft gewoon. Eigenlijk helemaal niks opgelegd. Daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Hè. Er zijn andere organisaties, zoals de Vogelbeschermer, het Tielmonumenten, de Staatsbosbeheer. Uh, ganzenkenners, die heb je, ganzenspecialisten, die zeggen het heeft wel degelijk effect. Dat, dus het is niet zo dat het uh, uh, nou zo heel erg uh, uh, zinloos is om een beetje te knutselen aan die populatie. Nou, de ganse experts bij mij weten zeggen over het algemeen dat het geen effect heeft. En er zijn een aantal belangenorganisaties die daar inderdaad anders over denken, helaas. Overigens, uh, het moet nog maar gezien worden of het in Nederland inderdaad enig effect gaat hebben. Want de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, en daar zit echt heel veel afschot bij, ook voor hebben nog helemaal niets uitgehaald. En dat moeten we, eigenlijk moeten we die kant helemaal niet op. Nee, maar het goed, gaat hier u, wel wilt anders, u wilt iets anders, ja. u, wilt, u wilt dat, er, dat die boeren en, noem maar op, en die landbouwers in de omgeving... dat die iets anders doen daar met hun grond, zodat die ganzen denken... nou, hier moet ik niet wezen, nu ga ik ergens anders naartoe. He? Dat ja, is wat dat, u wilt. Dat, dat is helemaal juist, want uh, het gaat er uiteindelijk om dat die ganzen niet over en weer vliegen... over de start- en landingsbanen van Schiphol. Dat is het allerbelangrijkste en dat moet voorkomen worden. Maar hoe, hoe regel je dat dan, dat die ganzen besluiten... om niet meer naar die grond te gaan? Nou ja, het, het, ganzen die komen vooral voor uh, ver buiten Schiphol. Het is niet zo dat ze echt naast het Schiphol zitten. De hele Haarlemmermeer is eigenlijk geen leefgebied voor ganzen. Maar in het oogstseizoen dan komen ze daar massaal op af... op het moment dat er net graan geoogst is. Dus ga daar niet meer oogsten en verbouwen, zeg je eigenlijk? Dat en, zou de ideale oplossing zijn, en zegt en ook de Amerikaanse luchtverdachter. Lijkt is dat, dat haalbaar in deze ja. tijden om te zeggen tegen de, de landbouwers... nou, uh, jongens, voor die lieve ganzen hier... Moeten jullie het maar eens even helemaal anders gaan doen? Voor de vliegveiligheid. Ik zeg niet voor de lieve gans, ik zeg voor de vliegveiligheid. Maar op korte termijn is er gelukkig... Oh, ik dacht dat gelukkig... opkomt voor de, de gans. Dat doen wij ook. Oh, nou, we gelukkig van, gaat dat hand in hand in deze. Het belangrijke hier is dat uh, het zijn met name de oogstresten die erachter blijven. Dus door eigenlijk gewoon te ploegen, en dat verwachten we eigenlijk dat boeren gewoon doen, in, uh, zeker in zo'n kleipolder, uh, door dat snel onder te ploegen na de oogst, uh, is er niets meer te halen voor die dieren. Ze komen met name... Uh, af op die oogstresten. En, daar zit en waar gaan ze dan naartoe, al die, al die, die uh, ganzen? Nou, het mooiste zou zijn als we bijvoorbeeld in de wijken meerpolder bij Beverwijk, wat veel verder af ligt van uh, de vliegeroutes. En hoe vliegeroutes. wou je dat realiseren? Dat, dat daar, daar, is een, daar is een kleipolder en daar uh, wordt, uh, en wordt ook graan verbouwd. blijven ook oogstresten handen. En, en daar moet je juist de oogstresten laten liggen. Zodat je het gedrag van die dieren zo beïnvloedt. Um, dat ze niet bij Schiphol komen, maar wel gewoon wat kunnen eten. En dan kunnen we als mens en dier prima met elkaar oh, maar samenleven. Elma, waar zit je irritatie? Uh, mijn irritatie zit bij het feit dat hier toch eigenlijk het lot van het dier... Uh, gesteld wordt boven het lot van het mens. Want dat is natuurlijk een prachtig plan, wat deze meneer net schetst. Maar we hebben het hier over een actueel probleem... Uh, het is niet iets dat in de verre toekomst speelt, het speelt nu. Die migranten vliegen daar nu? Dus ik bedoel, bij wijze van spreken vandaag of morgen kan er echt een keer iets ergs gebeuren. En, um, en mijn, mijn ergernis zit erbij dat kennelijk dus het, het welzijn van deze dieren uh, gesteld wordt boven het welzijn van de mens. Meneer dat zegt het steeds, het uh, gaat mij om de vliegveiligheid. Ja. Ja, maar dat, dat hoor ik verder niet in de concrete maatregelen. Ik hoor namelijk dat het allemaal heel anders moet. En die boeren moeten ervoor opdraaien en Schiphol moeten ervoor opdraaien en zo. Uh, ik, ik hoor niet dat dat nou echt concreet ook effect zal hebben. Ja, u, u hoopt dat het effect zal hebben, maar concreet is het allemaal niet. Waar niets. denkt u dan dat die ganzen naartoe komen op het moment dat er niets te halen valt voor ze in de Arnhem, en meer als ze er nu niet zijn? Ja, maar dan denk ik toch, want Schiphol is niet de enige locatie waar ze last hebben van ganzen. Ook, u noemde zelf Tessel al. Wil je verplaatst natuurlijk wel het probleem. Dan krijgen andere boeren, andere landbouwers, andere natuurgebieden krijgen te maken met deze ganzen. Het is een beetje zoals vroeger Junker werden verjaagd uit Amsterdam. Daar houden ze in de de ene buurt wegkwamen ze in de andere. Ja. Jij zegt gassen maar. Nou ja, ik, ik, het is heel onsympathiek. Maar uh, ik, ik ben vooral heel erg benieuwd eigenlijk wat meneer van Lieren uh, zou zeggen. Als nou vandaag of morgen zo'n vliegtuig uit de lucht valt. Er zijn, uh, uh, worden mensen gedood, dus geen dieren gedood. Wat is uw antwoord dan? Want dan zegt de nabestaanden wellicht. Nou meneer van Lieren, hartelijk dank. Nou ja, dat, dat zou uh, kunnen. Maar waar, ja, wat is uw antwoord? Mijn antwoord is dat er al veel eerder ingegrepen had moeten worden. Want het is, Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat die oog, oogstreizen nog steeds mogen blijven liggen. Er is nu een kleine pilot, 40 hectare, van de 1500 nota bene. Waar 800 euro per hectare belastinggeld uitgegeven moet worden... om die oogstresten op die kleine gebiedjes op te ruimen. Hmm. We weten dat dat effectief is. En ondertussen staan we nog steeds toe om 15, de, overige 15, de rest van die 1500 hectare... Hmm. gewoon vol te laten liggen met alle... Allerlei uh, uh, voedsel waar die ganzen van 30 kilometer afstand uh, op afkomen. U zegt, als dat vliegtuig naar beneden komt, is dit niet onze schuld? Nee, dan ligt het aan, uh, uh, nou, aan boze machten, denk ik. Ja. Nou, ik kan er ja. nog een nou, toevoegen. Ik toevoeden. denk dat het een hele troost is dat de ganzen in Alfa gered is. Dan... Nou, dat vind ik een flauwe opmerking. Het is, ja, dat mag u vinden natuurlijk. Maar ik vind het een beetje flauw om het zo eh, om, om, het, het, het, om je het lot van de gans meer aan te trekken... dan inderdaad de vliegveiligheid. Ja, dat dat het... zegt u toch een beetje voor de vaak, want dat interesseert u helemaal niks. Het gaat u om, om ja. welk dier dan ook. En altijd van die aaibare, gezellige dieren zijn het ook. Het zijn nooit eh, onsympathieke dieren waar u voor opkomt. Ik bedoel, dat is, ik, ik, eh, u legt me uit. nu van alles uh, in de van wat van ik niet beantreven. gezegd heb. Uh, ik heb vanaf het begin af aan duidelijk vooropgesteld vliegveiligheid. Veiligheid gaat boven alles. Ja, maar het ik, vergassen ik hoor dat van Ganten is gewoon Sorry. geen oplossing. Okay. En ik heb u niet gehoord waarom dat wel een oplossing is. Dus, dus ik vind het jammer dat u er zoveel haalt wat, wat ik niet gezegd Onze heb. Onze tijd is op. U mag echt nog samen doorpraten... maar helaas niet meer in de uitzending. Bram van Lieren en uh, Elma Draaien, beide hartelijk dank. Graag gedaan. Het einde van deze dag is er. Uh, Zometeen is er Villa VPRO uh, met Tesla. Tessel, goedemiddag. Wat goedemiddag, ga je doen? Thijs. Volgens het rapport van de Internationale atoomwaakhond van de Verenigde Naties, we hebben er vandaag al veel over kunnen horen, werkt Iran aan het maken van een atoombom. Het westen op zijn achterste poten, het grondstal de hele dag van dreigementen met zware economische sancties en misschien zelfs wel militair ingrijpen. Hoe reageert Iran op deze golf van internationaal protest? Ik vraag dat aan Iraandeskundige Mark. Botenga Die kent het land goed. Hij studeerde en doseerde daar enige tijd. En onze correspondent in Rome, Angelo van Schuyck, vreest met grote vrezen. Hij gaat helemaal niet weg, Berlusconi. Dat zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 En een drugshond van de politie in Bordeaux heeft een medaille gekregen voor zijn werk. Door het werk van de hond konden 1700 arrestaties worden verricht sinds 2006 toen de hond begon. En dat is volgens de regionale politiechef een enorme prestatie. De medaille die de hond kreeg wordt uitgereikt aan agenten die moed en toewijding in hun werk tonen. En nu dus voor die hond. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB ah nee, Verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad staat de eerste file van vanmiddag... voor de Koentunnel 3 kilometer. En de A22 Beverwijk richting Velsen staat voor de Velsertunnel 2 kilometer file. Er is dan maar één rijstrook open. oorzaak is nog niet bekend. Voorlopig kunt u richting het zuiden beter omrijden via de Wijkertunnel over de A9. Dit is Radio 1, VPRO.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. En wat bieden wij u? Ons buitenlandpanel buigt zich over de vraag... of onze westerse democratieën wel bestand zijn tegen de eurocrisis. Het lijkt er namelijk op of de financiële markten inmiddels bepalen... welke premier wel of niet mag blijven regeren in plaats van de kiezer. En met Irandeskundige deskundige Mark Botenga... praat ik over hoe Iran reageert... op de ontzettend hevige internationale protesten vandaag... nu het erop lijkt... Dat het land bezig is een atoombom te ontwikkelen. En het is u wellicht even ontgaan, maar een van de oudste en meest bijzondere bibliotheken van ons land dreigt te verdwijnen. Oorzaak geld. U kunt reageren op alles wat u bij ons hoort hier via onze site villa .no. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst, hoe kan het ook anders, Italië? Premier Berlusconi heeft gisteravond gezegd dat hij zal vertrekken... nu hij niet meer kan rekenen op een meerderheid in het parlement. De vraag is, gaat hij dat ook echt doen? Angelo van Schaik vanuit Rome, correspondent daar. Angelo, wat denk jij? Eerst zie je dan geloven. Zei Blinde <laughs> Maupie, ja. Dat is precies, wat ik, dat is precies mijn gedachte al sinds gisteravond. Um, en Waarop gebaseerd? U, ik... Ja, ik ken de persoon Berlusconi een beetje... Mm. Het is een, het is een uh, pathologische leugen daar, daar zijn we inmiddels wel achter. Ja. Um, en iemand die altijd zijn eigen plan trekt. En als het hem beter uitkomt om te blijven, dan zou ik mij niet verbazen als hij ook gewoon blijft. Mm -hmm. Wat heeft hij dan met president uh, Napolitano besproken, denk je? Daar heeft hij ja, toch waarschijnlijk maar uh, ook gezegd, ik, ik, ik, ik, ik hou er nu mee op. Nou, volgens mij is het zo dat Napolitano hem min of meer gedwongen heeft... van, uh, Silvio, nu is het afgelopen. Je, je hebt geen meerderheid meer. Mm -hmm. En uh, die gaat maar naar huis. Ja. En toen heeft hij zelf nog bedacht... nou, hoe kan ik dat dan nog rekken? Ja. Weet je wat ik dan doe, meneer Napolitano? Ik ga eerst zorgen dat, dat er de begrotingsplannen door de Kamer zijn... en dan, dan, uh, dan ik af. Dan kan ik Bij met opgeheven kan... hoofd uh, vertrekken, min of meer. Ja, dat is wel zijn idee volgens mij, want dan is het toch een beetje dat hij de redder des vaderlands is. En hij zet dan ook de oppositie heel erg onder druk om, te zeggen van, om mee te stemmen om ervoor te zorgen dat inderdaad die begrotingsplannen die door Europa gewild zijn, die bezuinigingsplannen die door Europa opgelegd zijn min of meer, dat, dat wordt er elke keer bij gezegd, dan door de Kamer gaan. Okay. En daarmee zet hij inderdaad de oppositie zodanig onder druk dat het een beetje lijkt op chantage. Want het, het is, de chantage is, dan bedoel je, ze moeten nu wel voorstemmen, want dan vertrekt hij. Ja, dat is de enige manier om van hem af te komen. Ja, inderdaad. <laughs> ja. En dat, dat is de chantage volgens mij. En dan nog, zou het mij me ook niet verbazen, als hij dan de hele boer de Kamer heeft... en uh, daar misschien zelfs een, een vertrouwenstem aan hangt. Mm -hmm. En dan, dan tegen Napolitano zegt Napolitano zegt. Zeg, kijk, ik heb toch het vertrouwen van de Kamer, dus waarom zou ik weggaan? En als, stel je nou eens voor dat dit niet, dat dit niet zo gebeurt. Hè? Dat hij zegt, uh, oké, okay, ik, uh, ik probeer dit door de Kamer te krijgen. Stel dat dat niet gebeurt. Dat, dat de Kamer niet instemt met die bezuinigingsmaatregelen. Want bijvoorbeeld, de Lega Noord, maar ook de oppositie... hebben echt grote bezwaren tegen onderdelen van dat programma. Ja, dat klopt. Nou ja, Dan kan zijn uh, propagandamachine, die heel groot is, gaan roepen... kijk, links en ook de Lega, de verraders van de Lega... willen alles doen... Om mij maar weg te krijgen. Zelfs als dat tegen het belang van het land ingaat. In hmm. Dus eh, hoe dan ook, komt hij als winnaar uit de bus. Juist. Nou heeft hij de hele tijd gezegd dat hij niks voelde voor vervroegde verkiezingen. En nu opeens vanochtend pleit hij daar toch weer voor. En zegt, en als die, als die er dan komen, dan stel ik mezelf natuurlijk niet kandidaat. Maar tot die tijd zit ik hier. Precies. Maar hmm. nou ja, die, die verkiezingen. Um, ja, Italië heeft eigenlijk de tijd niet om verkiezingen te gaan houden. Uh, gezien de, de ontwikkeling van vandaag met die spread die, uh, die, enorme, uh, die enorme vlucht neemt, 575 ja, de... punten, ik geloof dat het nu iets gezakt is, maar het is een, een enorm uh, groot gat met, met de Duitse staatsobligaties. Ja. Italië moet meer dan 7% aan rente gaan betalen. Dat is al ja. de kritische grens, hè? want Portugal en Griekenland, of Ierland geloof ik, op dat moment moesten zij al aankloppen bij het steunfonds toen zij ja, er zo voor stonden. Ja, kritische grenzen, dat is ook wat de voorzitter van de Confidusstra, de, de werkgeversorganisatie, gisteren heeft geroepen en vandaag opnieuw heeft herhaald. Dit kan zo niet langer. Dus misschien gedwongen door de, door de omstandigheden van vandaag. En... Dat Berlusconi uh, er toch iets harder aan gaat trekken. Uh, mm. Misschien wel. Napolitano heeft al gezegd, het moet sneller. Uh, Fini, de Kamervoorzitter, heeft gezegd, het moet sneller. Senaatsvoorzitter heeft gezegd, het moet sneller. Ja. Het hele Alleen, land ja, de... zegt eigenlijk, het moet sneller. Heel Europa zegt, het moet sneller. En desondanks Angelo van Schaaij, denk jij, dat hij nog zoveel macht ja. heeft... Dat hij, dat hij kan blijven zien, zitten zolang hij wil. Ja, het is een ontzettend egoïste. Het, het komt hem heel goed uit als hij langer blijft zitten. Ik bedoel, in januari verjaart een van zijn belangrijkste eh, rechtszaken, nou, deze daar vanaf... En eh, sinds het aankondigen of het bekend worden van de geruchten dat hij eventueel af zou treden, dus maandagmiddag al, mm -hmm. gingen de aandelen van zijn bedrijf Mediaset naar beneden. Ja, dat is niet goed voor de handel, dus kan je beter blijven zitten. Och, het zijn op dat soort zaken natuurlijk dat hij wil blijven zitten. Hij wil die onschendbaarheid zo lang mogelijk volhouden, zodat hij niet voor ellendige dingen veroordeeld kan worden. En zijn bedrijf precies. moet het goed doen, ja ja. Precies, ja. precies. Zo kan de wereld ook in elkaar zitten. Makkelijk, hè? Zijn wereld. Ja. Oké, okay, Angelo, nou laten we hopen dat je het niet bij het, uh, bij het rechte end hebt voor Italië. Dat hoop ik ook, maar okay. ja, ik vrees van wel. We spreken elkaar later. Jo. Dankjewel. Heel erg dank. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators, maar is altijd op zoek naar een uitweg. De Wereldburger. Met vandaag. De Zimbabwaanse blanke protestzanger Ferrai Monroe. Hij neemt het in zijn werk op tegen president Mugabe. En zijn muziek is dan ook verboden bij de staatsomroep. Alice van Gelder is met hem op pad de dag na een verboden concert. De ochtend na het optreden. Ik denk dat ik rond de middernacht wegging. En ik ga nu even bellen met Ferrai om te kijken of hij al wakker is. Hi, tell us, you're up. On 5 yes. I was there till like 5 in the morning. Five? Uh, I'm. sitting on my bed. I think, I think I'll probably be there in about an hour. Oké. Ik ontmoet Farai een paar uur later als hij wat is uitgeslapen. Hoewel de wallen nog wel onder zijn ogen zitten. En samen gaan we in zijn auto onderweg naar een grote granieten rots- en natuurpark. Zijn favoriete plek even buiten de hoofdstad. Ik love this spot. Ja, ja, ja. Ik moet nog even intree betalen om erin uh, te mogen. Maar hij probeert nog even te onderhandelen. Hij zegt geen uh, toeristenprijzen. Ik ben dan wel blank, maar ik ben Zimbabwaan. Dus geen 4 US dollar, maar misschien 1. <laughs> Het is aardig stijl en winderig op de rot. Dat is waar we moeten gaan. All the way up there? Yes, all the way up there. On the top of the hill. So, uh, what do you reckon? Another 20 minutes walking? We're getting there, we're getting there. We're getting there for something. We kijken nu uit over het platteland al van Zimbabwe. Fantastisch uitzicht. Such a beautiful view from here. You've got a 360 degree view of everything around you. Like het is, you know is like 20 minuten buiten Harare en het is prachtig, want al je kan zien van here is natuur, maar je weet dat de stad is like 20 minuten away. Het is Natuur, midden in de natuur, terwijl je 20 minuten uit de stad bent en een uitzicht van 360 graden. We proberen een sigaret. Ik ga one een there. over. Jij bent uh, hier naartoe gekomen toen je drie jaar oud was, uh, kind. Van Zimbabwaanse ouders die in ballingschap uh, gingen in Groot-Brittannië. omdat je vader hier het uh, leger niet uh, in wilde. voel je je echt Zimbabwean? Het is een situatie van, ja, ik ben oud. ja, yes, ik heb yes, westerse heritage. of Europese heritage. maar op het moment heb ik Afrikaan heritage. omdat mijn familie hier voor over 100 jaar so is. En daar zie ik mezelf als. you know, als as Zimbabwean. As, ...belonging to here, and it's not something that I believe I need to struggle for. It's something that I just need to say. Hij uh, heeft inderdaad natuurlijk wel westerse wortels... ...maar hij is uh, tegelijkertijd uh, Zimbabweans, Afrikaans. Hij is hier uh, opgegroeid en uh, heeft dus een gemengde identiteit. Hoe is het om nu jong te zijn in Zimbabwe? To be young in Zimbabwe is difficult. I mean, um, you know, no doubt. I'm, I, I'm middle class. I went to a middle class school... And 95% van de mensen waarmee die hier naar school is geweest, zijn er niet meer. Omdat er geen kansen zijn. Ja, yeah, because there there no opportunities and people go, people go elsewhere, you know. Jij hebt er heel bewust voor gekozen. Je bent na je middelbare school gaan studeren. In Groot-Brittannië, maar jij wilde juist terugkomen. Yeah, I always knew I wanted to come back. To be part of the change. To happen here in Zimbabwe, and and that was important for me. It's getting dark, eh? Yeah, it's getting dark, eh? Huh? Yeah, the sun is set. A few lights in the distance. Zimbabwe eindigt the weekend. Zimbabwe is closing the weekend. Yeah, Zimbabwe closing down the weekend slowly but surely, and we're all gonna wake up with a massive hangover tomorrow morning because <laughs> it's been a mad weekend. It's donker. Gaan we de weg nog terug vinden? Can we find the way back? We're gonna try to get through this. It's it's getting dark. We may fall down some steep cliffs. Should we start walking now? Naar nou, Gent ongeveer de heuvel af. I think it. I think we need to go through the right. Yeah. En volgende week hoort u meer over het wel en wee van de Zimbabwaanse blanke protestzanger Farey Monroe. Gisteren, het zal u niet ontgaan zijn, werd het rapport van het internationale atoomagentschap van de Verenigde Naties over Iran openbaar gemaakt. En hierin staan voor het eerst echt duidelijke aanwijzingen dat Iran werkt aan het maken van een atoombom. De reacties hier in het Westen zijn vanzelfsprekend heftig. Van militair ingrijpen tot economische sancties zonder weergaaf. Frankrijk wil dat de Veiligheidsraad bijeenkomt. President Ahmadinejad zegt geen millimeter te zullen wijken van zijn nucleaire pad en noemt alles wat er in het rapport staat absurde beschuldigingen die voornamelijk uit de koker van Amerika komen. Mark Botenga is politicoloog en Iraandeskundige. Hij studeerde in Iran, zit op dit moment in een studio in Londen. Meneer Botenga, goedemiddag. Goedemiddag. Die reactie van uh, president Ahmadinejad is natuurlijk voorspelbaar. Wat, wat zijn de andere reacties uit het land? De kranten, uh, voor zover u dat al heeft kunnen lezen... of vrienden die u misschien gesproken heeft? Goed, er zijn, uh, het is al een goede week eigenlijk dat ze bezig zijn... met het, uh, het anticiperen van dat rapport. Hè? Uh -huh. Dat ze aan het praten zijn van hoe gaat dat rapport eruit zien uh, enzovoort. Nu, de, de reacties zijn vooral, ja, zoals u het zelf al zei, uh, het rapport... Enerzijds toewijzen aan uh, westerse veiligheidsdiensten. Dat is door hen geschreven. Onderlijnen ook dat het rapport eigenlijk niet zo heel veel zegt over uh, het huidige nucleaire programma. Hè. Uh, wat het rapport zegt is dat Iran voor 2003 uh, bezig was met een, een militair programma. Mm -hmm. uh, en Iran uh, zegt, nou ja goed, voor 2003, uh, toen zijn we daarmee gestopt. Uh, hebben jullie bewijzen dat we dat nu nog aan het doen zijn? En het rapport is daar niet zo heel duidelijk over. Uh, dus ja, Iran doet het af enerzijds als inderdaad uh, geïnspireerd door het Westen. Iets wat, wat, wat ook Rusland een beetje, een beetje aanduidt. Rusland is niet zo heel blij met dit rapport. En aan de andere kant zeggen ze van... Goh ja, wat erin staat, dat is niks nieuws. We hebben dat al gehad, we hebben daar al op geantwoord. Ja, en we zijn ermee gestopt. En we zijn ermee gestopt met het wapenprogramma. Hm. Wel toegegeven dat ze daarmee bezig waren ooit. Goh, uh, het is in 2003 zijn ze gestopt met een... Uh, 2002-2003 was er een, een, een hervormingsgezinde president, Hattami, mm -hmm. en uh, die heeft toen onder uh, westerse druk gezegd van kijk, uh, wij zullen onze uraniumverrijking op schorten. En dat is daarna dan, een paar jaar later, is dat, is dat weer opgestart. Mm -hmm. uh, nu, Iran zal nooit expliciet zeggen dat het een bom wil, uh, dat het een nucleair wapen wil. Uh, het ontkent dat. Het zegt van, kijk, we hebben dat niet nodig. Wij willen dat niet. Dat maakt geen deel uit van onze strategische doctrine. Um, goed, klopt dat, klopt dat niet. Dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Ja, natuurlijk is het een ander verhaal. Uh, Ahmadinejad heeft nu gezegd... Uh, wij zullen tegen de 20.000 bommen die jullie in het Westen hebben... heus geen twee bommen gaan bouwen. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van iets heel anders. Behalve energie ontwikkelen wij ook ethiek, menselijkheid... solidariteit en gerechtigheid. Nou heb je daar denk ik geen uranium voor nodig. Maar het is maar een boodschap. Ja, inderdaad. Het is, ik denk niet dat Ahmadinejad de, de, de illusie heeft... dat hij kan, uh, zich kan verdedigen... of dat Iran zich zou kunnen verdedigen tegen een, een, een groot schalige aanval vanuit het Westen. Hè. Uh -huh. um... Verwachten ze dat? Dat is de vraag. Merkt u reacties uit het land die zeggen... Nou, we maken ons op voor misschien van de Israëlische kant wel... het is wel eens eerder gebeurd ineens een enorme verrassingsaanval? Ik denk dat Iran er rekening mee houdt. Uh, ik denk dat ze al een paar uh, maanden, op zijn minst, al als niet meer, rekening houden met, met die mogelijkheid. Hè. Uh, ze zijn bezig, of ze verklaren dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van uh, verschillende verdedigingswapensystemen, uh, luchtafweer, allerlei uh, systemen die, die, die, die, die, die zouden moeten dienen om een aanval af te slaan. Uh, er zijn ook een heleboel verklaringen. laatste paar dagen, laatste week, in de Iraanse media van uh, militaire bevelhebbers zeggen van... als jullie ons aanvallen, nou dan zul je, het heel, heel, uh, zul je er heel zwaar spijt van hebben. Goed, dat zijn nog allemaal woorden. Nou nog even terug naar dat rapport. Um, dat is gebaseerd... Is, nee, laat ik, het, uh, laat ik het vragen aan u. Is dat gebaseerd op bevindingen van inspecteurs van het atoomagentschap? Heeft Iran al die jaren medewerking verleend... Nee. en de inspecteurs toegang gegeven tot uh, alles wat ze te bieden hadden? Het rapport zegt natuurlijk dat het, niet, dat het internationale atoomagentschap niet de nodige uh, toegang heeft gekregen tot alles wat ze wilden. Mm -hmm. uh, nu, ze hebben wel tot een aantal installaties die ze wilden zien, hebben ze wel toegang gekregen. De Parchin-installatie bijvoorbeeld in, in de buurt van Teheran, waar ze zeggen dat Iran aan een soort van explosiemateriaal uh, zou werken. Uh, daar hebben ze toegang toe gekregen. Um, nu, het rapport zelf, en het rapport is daar ook, ook vrij duidelijk over... of het atoomagentschap is daar vrij duidelijk over... is gebaseerd op twee verschillende uh, bronnen. Hè. Enerzijds de bronnen die het uh, atoomagentschap zelf uh, gekregen heeft... Mm -hmm. zelf verkregen heeft, door inspecties... Um, door ja, onderzoek uh, van hun wetenschappers. Ja. Anderzijds door uh, documenten die ze inderdaad... van andere landen, van deelstaten, hebben gekregen. Mm -hmm. Oké. Okay. Wat, wat vinden de Iraniërs. Hè? Iran is een nogal verdeeld land. Er is een regime mm -hmm. wat... Uh, op zijn zacht gezegd omstreden is... wat nogal onderdrukkend te werk kan gaan. Er is een behoorlijke oppositie in Iran... die wel wat probeert, maar niet heel veel kan doen... als het nu over zoiets gaat. Dit rapport, Iran wordt ervan beschuldigd... om een atoomwapen te maken, wat niet mag. Er wordt gedreigd met enge sancties... Pakt de oppositie dit aan om zich meer tegen het regime te keren? Of zeg je, dit is nou precies wat het regime nodig heeft... om de boel weer eens lekker saamhorig te krijgen? Goh, ik denk dat geen van beiden eigenlijk echt heel veel uh, voordeel eruit kunnen halen. Ik denk dat het, de, het regime er misschien zelf iets meer voordeel uit kan halen... Uh, tegenover zijn achterban. Hè? Mm -hmm. Aantonen dat er een, een buitenlandse vijand is. Aantonen dat uh, iedereen zich tegen Iran keert aantonen dat Iran zich moet verdedigen. En dat is natuurlijk altijd iets, iets, iets, iets positiefs voor een, een, een regering of een regime dat wil uh, de bevolking achter zich scharen. Dus dat is één kant. Nu, aan de andere kant, het is wel zo dat in die interne machtsstrijd die er is tussen hervormingsgezinde Ahmadinejad uh, nog conservatievere mensen dan Ahmadinejad dat dat nucleair of dat, dat internationale diplomatieke eigenlijk nooit, nooit een heel grote invloed heeft gehad. Hè? Um, nu, Iraniërs zijn er wel mee bezig natuurlijk. Iraniërs mm -hmm. zijn wel bezig met vallen ze ons aan, vallen ze ons niet aan. Maar um, er zijn ook grotere problemen. Ik bedoel, Iraniërs zijn ook heel hard bezig, net als wij in Europa, denk ik, met de economische crisis, uh, met de werkloosheid, met de inflatie. En een tijd geleden kwam er een, ik denk vorige, gisteren, gisteren een rapport dat inflatie nu in Iran tegen de 20% aanzit. Dus dat zijn dingen die, die, die, die natuurlijk, ja, je natuurlijk veel meer raken uh, van dag tot dag. Hè. Ook als ik met mensen vandaag spreek... dan uh, hebben ze het vaak meer over het, uh, over het, over, over het economische... dan echt over, over de internationale diplomatieke uh, druk. Maar zou, zou de, bijvoorbeeld um, Moussafi, dat is de oppositieleider, mm -hmm. die heeft al heel lang huisarrest... zou die um, dat hele atoomenergieprogramma van Iran zou hij geloven uh, wat er in dat rapport staat... en zeggen, ik zou het verschrikkelijk vinden als blijkt... dat, dat ons land inderdaad een atoomwapen aan het maken is? Um, nou, op zijn website... nou, niet op een website, maar op een website... Waar hij, um, die, die, die, die, die hem nogal uh, goed gezind is... stond uh, een paar dagen geleden een rapport van ik geloof 120 uh, mensenrechtenactivisten... Iraanse mensenrechtenactivisten... en hervormingsgezinde militante activisten... die zeiden van, kijk, voor ons is het allerbelangrijkste... dat er geen aanval komt... Mm -hmm. Um want dat zou onze, onze, onze politieke strijd helemaal naar achter slaan. We zouden geen, geen poot meer hebben om op te staan, want we zouden in eerste instantie ons land moeten verdedigen ja. enzovoort. Dus dat is één zaak. Ten tweede, iets wat belangrijk is, denk ik, wat we vaak vergeten, is dat Mousavi in 2009, dus net voor die presidentsverkiezingen, een interview gaf uh, aan Al Jazeera en daarin zei van, kijk, de keuze die het Westen heeft is uh, of ons nucleair programma militaire dimensie krijgt of niet. Maar we gaan ons uh, uraniumverrijkingsprogramma niet opschoten want dat is ons recht. Hè. Ja. Het, het, het NPT het niet-proliferatieverdrag geeft ons dat recht, dus dat zullen we niet opschorten. Dus ik denk ook niet dat je moet verwachten dat Mousavi wat dat betreft een, een, een, een zwart-witte verandering zal nee, op Nee, die, die, die is net als uh, Ahmadinejad en iedereen in Iran gewoon voor wat dat betreft de soevereiniteit van, van hun eigen land. Ze hebben dat non-proliferatieverdrag ja. ondertekend en dat, dat moet de rest van de wereld dan maar vertrouwen. Ik denk dat, dat soevereiniteit en onafhankelijkheid inderdaad in Iran uh, zowel voor de oppositie als voor um, de conservatieve uh, een heel belangrijk, uh, belangrijk gegeven is. Nu waar het debat wel over gaat, is natuurlijk hoe verdedig je die soevereiniteit? Hè? Doe je dat door uh, heel agressieve verklaringen af te leggen in de media? Of doe je dat uh, door um, ja, hoe zal ik het zeggen, iets uh, low profile uh, proberen wat, wat, wat, wat diplomatieke contacten te leggen? Maar ik denk, denk dat er tussen Ahmadinejad en Moussavi op dat vlak meer een verschil in stijl is dan, dan echt een verschil in, um, in inhoud. Goed. Stel nu, uh, laten we militaire actie nog maar eens even uitsluiten, maar dat uh -huh. de Veiligheidsraad uh, zal bijeen gaan komen. Frankrijk heeft daarom verzocht. Er is al een aantal landen wat heeft gezegd, wij zijn voor hele strenge sancties nu, sancties uh -huh. die hun weer gaan niet kennen. Dat wil dus bete zal betekenen dat economisch en sociaal en diplomatiek het land meer en meer geïsoleerd raakt. Uh -huh. Is dat een manier om inderdaad dat regime omver te krijgen en is dat iets wat de oppositie om die reden dus wel zou omarmen? Um, ik denk dat de oppositie nooit gevraagd heeft om, om, om, om, om, om echt heel harde sancties. omdat Je moet ook kijken, sancties raken natuurlijk het volk ook. Hè. Um, sancties, hoe, hoe, hoe zwaar men ook, die probeert te, te, te, te beperken tot, um, tot het militaire programma. Kijk, financiële sancties, economische sancties, mm -hmm. het volk is daar altijd het slachtoffer van. Dus dat ligt, dat ligt sowieso gevoelig, zeker als je daar politiek wilt gaan rondmobiliseren. Ja. Um, je moet ook kijken de Veiligheidsraad. Um, de sancties die nu al genomen zijn, niet zozeer door de Veiligheidsraad, maar vooral door de Europese Unie zijn uh, de strengste sancties die de Europese Unie ooit tegen een land heeft genomen. Hè. Mm -hmm. um, dus Iran is al uh, wordt al zwaar onder druk Behoorlijk gezet. wordt geïsoleerd. Ja, wat hebben ze eigenlijk nog? We hebben niet zo heel lang meer wilde ik toch nog even vragen mm -hmm. nog aan trouwe bondgenoten in de buurt die uh, uh, wat voor hen zouden kunnen betekenen. Syrië is toch ook niet een land wat op dit moment uh, mm -hmm. enorm zit te wachten... op uh, een hulp geven aan een bevriende natie. Die zitten zelf uh, Klopt. <laughs> ontzettend in de tang. Uh, Rusland heeft al gezegd, we zijn niet zo voor strengere acties... maar spelen het nog niet zo hoog. Ik weet niet wat, wat, wat Iran van China moet verwachten. Waar kunnen ze nog steun van verwachten? Traditioneel, inderdaad, denk ik dat Rusland en China voor hun de beste opties zijn China, eh, ondanks de sancties, blijft China massaal investeren in Iran uh, Dus China, ja, die, die hebben die sancties wel goedgekeurd, of die hebben tenminste ze niet, uh, geen veto gesteld tegen die sancties, maar ja, helemaal ten volle steunen doen ze die sancties ook niet Interessant is vooral Ruslands reactie, denk ik op dit rapport, um, zowel Poetin als de van als minister van Buitenlandse Zaken in uh, Rusland, hebben heel ongelukkig uh, gereageerd op dit rapport, They hebben gezegd van, wij zijn hier absoluut niet blij mee. Dit lijkt ons een verkeerd rapport op een verkeerd moment. Uh, dus ik denk, als je ook kijkt naar wat er in de Veiligheidsraad gebeurd is rond Syrië, waar China en Rusland uh, recent een, een, een anti-Syris of een anti-Assad uh, resolutie geblokkeerd hebben, dat Iran misschien moet hopen op uh, een dergelijke uh ja. Een dergelijke evolutie. En de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, krijg ik net onder mijn neus, heeft gezegd gewoon in gesprek te willen blijven over uh, met het atoomagentschap, als die dan ja. maar hun soevereiniteit en hun eigen uh, atoomprogramma willen respecteren. Ik denk dat dat. Ze blijven uh, voor, dat, uh, voor dialoog. Ik denk inderdaad dat Iran niet, uh, tenminste niet op korte termijn, zal zeggen van nu uh, stappen we uit het niet-proliferatieverdrag of nu willen we absoluut niks meer te maken hebben met het internationaal atoomagentschap. Want dat zou, toegeven, dat zou willen zeggen dat ze toegeven dat ze een, een, een wapen willen. Hè? Dus zij zeggen van nee, wij willen geen wapen en er is dus geen reden om onze samenwerking met dat atoomagentschap op te zeggen. Goed. Mark Botenga, politicoloog, iraan deskundige vanuit de studio in Londen, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd nu voor onze serie Kortste Documentaires op de Nederlandse radio. Pst, Eén minuut. Ik lag daar zo en toen zei hij van uh, nou, uh, oké. Okay je wilt even je t-shirt omhoog doen. En ik lag daar echt van, nou, met mijn kale kop en ook. En dan ook die reacties peilen, hè. Aan, nou, gewoon kijken van, oké, okay, als zij een beetje normaal kijken... dan zal het ook wel normaal zijn of zo. <laughs> en dan, oké, okay, dankjewel, het ziet er goed uit. En dan liep ze weer weg. En dat dan vier dagen lang. Ik had ze ook nog niet gezien, nee. En volgens mij heb ik al die nachten zitten huilen. En toen kwam er op een gegeven moment een verpleegster aan... Ik kwam naast mijn bed zitten en een beetje praten en doen. en Toen zei ik ook van, en iedereen wil maar dat ik al ga kijken... en ik wil het nog even niet. En toen voelde ze aan mijn borst en toen zei ze, voel je dit? En toen ging ze er echt overheen. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon de eerste aanraking. Gewoon een soort van menselijk... en Toen zei ik van, oh, ik wil het eigenlijk wel zien nu. Volgens mij was het half drie s'nachts. en toen zijn we op gaan staan. Heeft ze me geholpen en uh, zijn we naar het uh, toiletje gelopen... En daar deed ik dan mijn eigen t-shirt voor mezelf omhoog. Ja. Een van Stef Visjager. En wij zijn terug na het nieuws. Interland voetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Nederland, Zwitserland. Van Nistelbevolk.